7 uur, het NOS-journaal, Dorald Megens. Vrees voor nog veel meer bosbranden in Australië. Janssen Steur werkte volgens Duitse Kliniek met Nederlandse verklaring. En ruim een kwart van Nederland gaat dit jaar niet op vakantie. Australië maakt zich op voor een nieuwe golf bosbranden, nu in de staat New South Wales. Er staat een harde wind, de bodem is kurkdroog droog en de temperatuur is opgelopen tot boven de 40 graden. In New South Wales woeden nu ongeveer 100 branden. De wind neemt nog toe, dus de verwachting is dat het ergste nog moet komen. Open vuur is verboden, nationale parken zijn gesloten... en inwoners van gebieden die door de branden worden bedreigd... krijgen het advies te vertrekken. Het Australische eiland Tasmanië kampt al dagen met bosbranden. De omstreden neuroloog Ernst Janssen Steur... kon bij de kliniek in het Duitse huilbron aan de slag omdat hij een Nederlandse verklaring van geen bezwaar had. De kliniek weet niet wie de verklaring heeft afgegeven. Het document dateert van na Janssens ontslag bij het ziekenhuis in Enschede. De strafzaak die nu tegen hem loopt was toen nog niet aan de orde. Inmiddels heeft zich in Heilbronn een tweede patiënt gemeld... met een klacht tegen de neuroloog. Het ziekenhuis laat een extern onderzoek doen naar alle behandelingen... waar Janssens steur iets mee te maken heeft gehad. De solidariteit in de zorg komt onder druk te staan. Hoger opgeleiden gebruiken minder zorg... terwijl ze steeds meer bijdragen aan de zorgkosten van mensen met een lagere opleiding. Dat stellen onderzoekers van het Centraal Planbureau. Mensen met alleen basisschool of een VMBO-opleiding... maken gemiddeld gezien het vaakst gebruik van zorg. Ze gaan in de toekomst nog meer zorg gebruiken, waarschuwen de onderzoekers. Om de zorg beter af te stemmen op de individuele voorkeuren... kan het basispakket worden verkleind, vindt het CPB. De SP en de PVV reageren daar afwijzend op. Die partijen denken dat een verkleining van het basispakket leidt tot een tweedeling in de maatschappij. 27% van de Nederlanders verwacht dit jaar niet op vakantie te gaan. Vorig jaar was dat 22%, blijkt uit onderzoek van het Nederlands Bureau voor Toerisme. De meeste mensen willen nog steeds graag op vakantie, maar zien zich wel genoodzaakt er minder geld aan te besteden. Ze kiezen ervoor om minder vaak te gaan, dichter bij huis te blijven, korter weg te gaan en minder uit te geven. De verwachting is dat vakantieaanbieders als reactie daarop met veel speciale aanbiedingen en vroegboekkortingen zullen komen. Het Bureau voor Toerisme baseert de verwachtingen op een enquête onder 20.000 Nederlanders. Burgemeester Van Gijzel van Eindhoven wil dat het kabinet niet bezuinigt op de infrastructuur in Zuidoost-Brabant. Als dat gebeurt kunnen Eindhoven en de regio de economische groei volgens hem niet bijbenen. Van Gijzel verwacht een sterke economische groei in de regio Eindhoven. Ook moet er volgens hem meer worden gedaan om genoeg gekwalificeerd personeel naar Eindhoven te lokken. Van Gijssel zegt dat de regio de komende jaren tienduizenden mensen nodig heeft. In Belfast zijn voor de vijfde nacht op rij rellen uitgebroken. Ruim 200 pro-Britse demonstranten gooiden vuurwerk, stenen, rook en verfbommen naar de politie. Die gebruikt een waterkanon en plastic kogels om de betogers op afstand te houden. De demonstranten protesteren tegen het besluit om de Britse vlag alleen nog op feestdagen te hijsen op het stadhuis van de Noord-Ierse hoofdstad. De toestand van de zieke Venezolaanse president Chavez is stabiel. Dat heeft de minister van Informatie op tv gezegd. Chavez wordt al drie weken behandeld tegen kanker. Donderdag moet hij de ambtseed voor zijn tweede termijn afleggen. Als hij daartoe niet in staat is, wordt de parlementsvoorzitter automatisch zijn plaatsvervanger. Paul Watson heeft zich teruggetrokken als hoofd van Sea Shepherd. De Amerikaan richtte de milieuorganisatie zelf op... en stond meer dan 30 jaar aan het hoofd. Afgelopen maand bepaalde een Amerikaans federaal hof... dat schepen van Sea Shepherd de Japanse walvisvaders... niet in gevaar mogen brengen. Ze moeten daarom op minimaal 450 meter afstand blijven. Het vonnis gold niet alleen voor de schepen van Sea Shepherd... maar ook voor Watson zelf. Dat laatste is voor hem reden om op te stappen. De rechtszaak was aangespannen door het instituut... dat uit naam van de Japanse overheid de Walvisvaart uitvoert... officieel voor wetenschappelijk onderzoek. Op Curaçao is de rechtszaak tegen de atleet Brian Mariano... vier weken aangehouden. Vorige maand werd in de koffer van de sprinter... ruim 700 gram cocaïne gevonden. Mariano zei tegen de rechter dat hij geen enkel idee heeft... wie de drugs in zijn koffer heeft gedaan. Zijn advocaat vroeg en kreeg uitstel van de zaak... om meer informatie te verzamelen... over de persoonlijke achtergrond van Mariano. Het weer bewolkt, soms wat regen of motregen, vooral in het noorden en noordoosten van het land. Bij een matige zuidwestenwind wordt het ongeveer 8 graden. Morgenochtend vanuit het westen regen, in de middag droog en vooral in de kustprovincies kans op wat zon. AMB Verkeersinformatie. Het zijn vooral wat dagelijkse files, de, het begin van de ochtendspits op de A8, Zaandam richting Amsterdam, tussen knooppunt Zaandam en knooppunt Koenplein 2 kilometer, A9 ook maar richting Amstelveen voor knooppunt Raasdorp 2, A28, Zwolle richting Amersfoort, tussen Amersfoort, Vathorst en Leusden 4, een ongeluk veroorzaakt vertraging op de A50, Zwolle richting Apeldoorn voor Epe 3 kilometer.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 Transavia heeft tot 15 januari meer dan 125.000 stoelen tegen spotprijzen. Op vele bestemmingen vanaf 69 euro retour. Reserveer dus nu jouw stoel op transavia.com... en vlieg lekker naar Spanje met je vriendinnen... naar Portugal met je broer of naar Italië met het hele gezin. Sale bij Transavia tot 15 januari. Transavia.com, daar word je vrolijk van. Het nieuwe jaar is voor ondernemers nog nooit zo goed begonnen.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 Goedemorgen, het is zeven minuten over zeven nieuwe ontwikkelingen... in de zaak rond de omstreden Nederlandse ex-neuroloog Janssen Steur. We praten u daar het komend uur over bij. Maar eerst nou onrust over een voorstel van het Centraal Planbureau. Want om de zorg beter af te stemmen op de individuele voorkeuren... moet het basispakket worden verkleind, adviseert dat Centraal Planbureau. Want Nederlanders met een laag inkomen maken op dit moment... meer zorgkosten dan die met een hoog inkomen... En dat wordt uh, in de geloop van de jaren, als de stijging zo doorzet, alleen maar groter. Renske Leijten van de SP, goedemorgen. Goedemorgen. Wat vindt u van het voorstel van het Centraal Planbureau? Ja, ik vind het uh, voorstel van het uh, Centraal Planbureau uh, echt een voorstel de verkeerde richting. op. Uh, ik uh, spreek liever over een breed basispakket voor iedereen... om te voorkomen dat mensen uh, met hoge zorgkosten worden geconfronteerd als ze ziek zijn. Ziet u of herkent u ook het probleem dat het CPB constateert... mevrouw Leijten, dat de solidariteit onder druk staat... en dat het een probleem is als je het systeem in stand wil houden... omdat draagvlak belangrijk is? Nou ja, wat ik, wat ik uh, niet begrijp is de positieve stellingname... Uh, van uh, het Centraal Planbureau om de solidariteit eigenlijk te ondermijnen. Kijk, wij verzekeren ons allemaal van zorg... Mm. Uh, uh, met een breed basispakket in de hoop er geen uh, beroep op te doen... Ja. Dat is het principe van een verzekering. En het principe van solidariteit is dat je je verzekert voor dingen uh, waarvan, waarvan je dus denkt... een uh, uh, Solidariteit is natuurlijk dat je, dat je ongelijke situaties uh, gelijk benadert in de hoop uh, dat mensen niet gelijk zijn. Ja, en als je dan... Ga maar gewoon uh, de rekening sturen als je zorg betaalt. Ja, dan uh, is de solidariteit gewoon weg. In maar mevrouw Leijten, u moet even trouwens met de mond dicht bij de microfoon blijven van uw telefoon. Want u zakt wat weg. Uh, ja. U zegt het CPB neemt politiek stelling. Um, zou het ook een um, realistische inschatting van wat er gaande is kunnen zijn... en wat er misschien wel gaat gebeuren in de toekomst. Namelijk dat er een punt komt waarop uh, mensen die wat hoger opgeleid zijn... eigenlijk niet meer willen betalen voor de mensen die wat lager opgeleid zijn... omdat zij veel meer gebruik maken van zorgkosten. Nee, kijk, de overheid heeft de taak om uh, dingen te organiseren voor iedereen. Hè, onderwijs organiseren we ook voor iedereen. Omdat we zeggen, uh, onderwijs is belangrijk voor iedereen... ongeacht je capaciteiten waar je terechtkomt. En dat vinden wij van zorg ook. En als je dat zegt, zorg is voor ieder, moet er voor iedereen zijn... Mm -hmm. dan moet je dus vervolgens zeggen, hoe gaan we dat, hoe gaan we dat dan organiseren... Mm -hmm. Ongeacht de omvang van je portemonnee. Ja, maar Leiden, dit is, dit is ja. iets wat dus het Centraal Planbureau nu verlaat. Ja. Die zegt gewoon. Uh, de gebruiker betaalt. Dat kan je, kan je ook zeggen hoor. Dat is een stelsel. Ja. Dat zien we in de Verenigde Staten. En daar zien we gewoon dat als je dus zorg nodig hebt en je bent onverzekerd. dan heb je dus een groot probleem. Ja, maar mevrouw Leijten, vergelijking met het onderwijs gaat het natuurlijk niet op. want daar maakt iedereen evenveel gebruik van, hoog of laag nee, hoor, opgeleid. Nee, dat is niet zo. Oh ho, dat is niet zo. Ja. Dus laag laag opgeleid dat... gaat gewoon uh, aan de slag uh, op 16, 17, 18-jarige leeftijd. Hoog opgeleid ja. gaat veel later aan de slag. Dat is echt een heel ander systeem. Ja, dat zei ik dus ook. Maar goed, even vooruit, mevrouw Leijten, dat vraagt het Centraal Planbureau natuurlijk ook van de politiek. Maak fundamentele keuzes. Zullen we even luisteren wat de collega's van de VVD daarover zeggen? Anne Mulder van de VVD, horen we even. Ja, het Centraal Planbureau zegt eigenlijk wat wij als VVD-fractie al 2,5 jaar zeggen. De zorgkosten exploderen. En daarmee komt de solidariteit onder druk te staan. En daar moeten we wat aan doen door het basispakket te verkleinen. Het kabinet gaat dat ook doen. In deze kabinetsperiode wordt er anderhalf miljard bezuinigd op het basispakket. Uh, ja, zit daar dan iets in, dat basispakket verkleinen? Je geeft natuurlijk ook mensen een, een, wel beeld waar ze voor betalen. Hè? Wat, wat het allemaal kost. Nou, toen het zorgstelsel werd ingevoerd door de heer Hoogvorst... toen heeft hij letterlijk gezegd... we moeten een hoge zorgpremie hebben... zodat mensen zich bewust zijn van de zorgkosten. Um, en als we gewoon kijken naar uh, hoe mensen... Uh, uh, ja, Beroep doen op de zorg, de zorgbehoefte die er is, dan zien we niet dat die zorgkosten uh, nu een, uh, een reden zijn om er van af te zien. Met andere woorden, er is dus behoefte aan zorg, dus mensen maken gebruik van zorg. We zien wel dat de mensen die. Chronisch ziek zijn, gehandicapt zijn, ouder zijn. die mensen die veel gebruik maken van zorg. een steeds slechtere financiële situatie hebben. Ik zou liever willen spreken van. wat is er nodig en hoe organiseren we dat? En hoe betalen we dat vervolgens? Uh, in plaats van. hoe sluiten we mensen uit? Wat ik een gemiste kans vind van het Centraal Planbureau. is dat ze spreken over waar zit de verspilling. Waar zitten uh, ontzettende. Uh, uh, ja, hoe noem je dat? een zorgkostenstijging, bijvoorbeeld door marktwerking... bijvoorbeeld door concurrentie, ja. uh, waar zij niks aan doen. Zij hebben uh, nog, nog geen, geen half jaar geleden gewoon gezegd... met de doorrekening van bijvoorbeeld ons uh, uh, verkiezingsprogramma... Je kunt 2 miljard structureel besparen als je stopt met de marktwerking. Nee. Ik snap niet waarom ze nu dit advies geven... waarmee ze echt mensen met een lager inkomen, en dat geven ze zelf ook toe... uitsluiten van bepaalde zorg. Ik zou die kant niet op willen. Oké, okay, um, volgens het CPB sluit de gezondheidszorg steeds slechter aan... bij wensen van zowel uh, wat armere mensen als uh, rijke mensen. Hoe zou u dat willen oplossen, de, de kloof daartussen? Nou, dat zou ik willen oplossen door veel meer professionele autonomie te geven aan degenen die de zorg verlenen. Dus artsen moeten meer te zeggen krijgen? Ja, die, die zie je, die, dat zie je ook, dat die nu steeds meer in de bureaucratie uh, uh, verdwaald raken in de zorg, in de formuleren. En dat wat mensen wel of niet vergoed krijgen. Je ziet ook dat mensen, als ze iets niet vergoed krijgen, ook wel uh, dat niet willen uh, uh, krijgen. Terwijl dat wel in hun belang is. Mm. Kijk, en vervolgens lijkt het me heel erg goed. En dat je die professionele autonomie centraal zet, dat je de keuzevrijheid van mensen uh, om te kiezen voor hun arts van hun keuze, dat je die in stand houdt en vergroot. Uh, er wordt nu gezegd dat de keuzevrijheid zou zijn de keuze voor je verzekeraar. Maar dan gaat je verzekeraar uitkiezen waar je je zorg krijgt. Mm -hmm. Want volgens mij moet je keuze zijn, ik wil graag naar dat ziekenhuis en die arts omdat ik me daar vertrouwd bij voel. Omdat ik daarnaar verwezen ben. En dat moeten we niet gaan doorsnijden. God. En dat is juist een voorstel van de VVD. Die vindt dat je straks dus niet meer gaat over waar je je zorg krijgt. En welke zorg je krijgt. Maar dat de zorgverzekeraar alles bepaalt. Okay. En volgens mij is dat een heilose weg. En een ja. hele dure weg ook. Wij hopen de VVD nog even te spreken later in de uitzending. Renske Leijten, dank. Oké, okay, graag gedaan. Kwart over zeven, u luistert naar het NOS Radio Injournaal. John Brennan wordt de nieuwe baas van de Amerikaanse inlichtingendienst CIA. Obama heeft hem gisteren voorgedragen. En het wachten is nu nog op instemming van de Senaat. Correspondent Wessel de Jong in Washington. Wessel, waarom komt Obama met Brennan op de proppen? Het is uh, geen verrassende keuze. De grootste verrassing is eigenlijk al geweest, namelijk uh, vier jaar geleden. Hij werd toen al een keertje voorgedragen als directeur van de CIA. Hij werd toen afgewezen vanwege zijn uh, vermeende betrokkenheid bij wat zo netjes heet uh, enhanced interrogation techniques. Oftewel gewoon de martelpraktijken van president Bush, uh, het waterboarden en dergelijke. Nou, Brennan, hij trok zich toen uh, verbitterd terug om vervolgens in 2009 benoemd te worden tot de belangrijkste adviseur van president Obama op het gebied van antiterrorismebeleid. En wordt wel gezegd, op die plek heeft hij nog misschien wel... meer invloed gehad dan hij dat had gehad als directeur van de CIA. Dus in 2009 was dat martelen een probleem, Wessel, maar in 2013 niet? nee. En dat zegt eigenlijk meer over Obama dan over Brennan. Kijk, in 2008 met de verkiezingen iedereen dacht, hè, change, we gaan een radicale breuk maken met dat beleid van Bush. Nou, die breuk op dat, op dat veiligheidsbeleidgebied die is er eigenlijk nooit gekomen. Hè. Vorige week nog stond er een berichtje in de krant dat er nog steeds van dat soort rendition flights zijn. Dus onder Obama, hè, CIA vluchten met verdachten van terrorisme die in andere landen worden vastgehouden en verhoord. Het was één kolommetje in de krant. Je hoort er geen kip over. Nou, onder Bush werd er natuurlijk moord en brand over gestreeuwd. Maar onder Obama. Obama wordt dat kennelijk vergeven. Dus ook Brennan, hij valt niet zo uit de toon. En kan de senator dan nog moeilijk over gaan doen, Wessel? Nou, ik denk niet dat zijn benoeming een groot probleem wordt. Eh, republikeinen hebben in ieder geval minder een probleem dan met, een, eh, dan met Chuck Hagel... die genomineerd is eh, voor defensie. Er zijn wel republikeinen die nog wat, eh, wat vragen hebben over zijn loslippigheid naar de pers toe. Eh, meteen na de dood van Osama Ben Laden kwam Brennan, was het. Die kwam met het verhaal dat uh, Ben Laden zijn vrouw als menselijk schild zou hebben gebruikt. Ben Laden zou zich ook hebben verdedigd in een vuurgevecht. Nou, is allemaal niet waar. Gebleken. Brennan heeft ook op een gegeven moment in de media gezegd... dat er met die aanvallen met onbemande vliegtuigen in Pakistan... dat daarbij geen burgerdoden vallen. Nou, is ook allemaal onzin gebleken. Dus in de Senaat straks bij die hoorzittingen... hij zal dat nog zeker terugkrijgen. Maar het gaat hem denk ik niet de kop kosten, deze, deze leugentjes en leugens. Nou, dus Wessel de Jong in Washington. Obama heeft dus een buitenland- en veiligheidsploeg nu compleet. Praten we over door wat er dan van te verwachten valt. Na half acht met Willem Eerst nog even naar Frankrijk, want daar is een vrouw van 94 op straat gezet vanwege een huurachterstand. En dat zorgt voor veel opschudding in Frankrijk. Hoort er zo meer over. Eerst de verkeersinformatie, Tamara. Ja, het valt nog steeds heel erg mee. Normaal gesproken staat er zo'n 40 kilometer op dit tijdstip. We zitten nu op de helft. En de meeste vertraging heeft het verkeer op de A9, Alkmaar richting Amstelveen. Voor knooppunt Badhoefendorp 6 kilometer. En er was een aanrijding op de A50, Zwolle richting Apeldoorn. Tussen Heerde en Epen 6 kilometer, de weg is daar wel weer vrijgegeven. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. De crisis leek dat op heden aan de vakantiesector voorbij te gaan. Maar dat is dus inmiddels anders. U hoorde het al eerder vanochtend. Kees van der Most is directeur van het Nederlands Bureau voor Toerisme en Congressen. Meneer van der Most, goedemorgen. Dag, goedemorgen. Is het een bezuinigingspost geworden, de vakantie? Na nou, op zich hoor, valt de krimp nog mee. Uh, als je kijkt in aantallen, dan gaat het om zo'n 1 à 2 procent. Dus minder vakanties in de bestedingen zal het iets forser zijn. Uh, maar het is niet zo dat de vakantiemarkt in elkaar stort, hoor. dat zeker niet. Nee, maar dat zeggen we ook niet. Maar, maar merkt u dat mensen ja, toch wat zuiniger aan het worden zijn? Wat letten op, op, op wat er in de portemonnee zit, wat ze uitgeven? Ja, zeker hoor. Als je kijkt naar de houding van uh, de consument... dan is die erg afwachtend en heel erg prijsgedreven. Hij is echt aan het wachten op... Uh, ja, mooie aanbiedingen, uh, acties, klopt. Dus geen uh, vroege boekingen meer? Of juist wel, dat, ja. dat dat af en toe ook voordeel op kan leveren. Ja, exact. Je ziet dat aanbieders, uh, die zijn juist bezig om die uh, consument vroeg te laten boeken. En ja, daar schakelen ze een heel instrumentarium voor in in vroeg boekingen en andere acties. Ja, is het lastig uh, om, of is het juist, zoals ze ook wel zeggen, een uitdaging om aan deze omstandigheden toch nog onder deze omstandigheden geld te verdienen in de toerismebranche ja, dat denk ik zeker hoor. Uh, voor ondernemers is het natuurlijk een grote uitdaging om toch uh, al die onzekerheden die er zijn. Uh, consumenten die laan boeken ook vaak. Uh, ja, om dat allemaal goed voor te zijn. Dus je moet die markt echt heel goed monitoren. En is de branche op het ogenblik toch in um, nou ja, lichte staat van opwinding? Merkt het, is het echt te merken dat er minder geboekt wordt? Um, ja, voor, voor zover ik weet uh, zijn de boekingen op dit moment lichtjes nog wat lager ten opzichte van vorig jaar. Uh, wij zelf willen wel uh, gedurende het komende jaar uh, eigenlijk heel regelmatig uh, het vakantiesentiment gaan monitoren. Dus dat we heel goed uh, voeding houden. Uh, en, Hoe doet u ja, dat eigenlijk? Kijken. Mag ik dat vragen? Hoe doet u dat? Het vakantiesentiment ja, monitoren? Nou, ja, dat gaat via grote, grootschalige consumentenonderzoeken. Hmm. Uh, representatief voor de Nederlandse bevolking. En dat proberen we dan zo maandelijks uh, te doen. Ja, en dan vraagt u aan mij bijvoorbeeld, uh, gaat u dit jaar op vakantie waarheen? Uh, hoeveel geld geeft u uit enzovoort? Ja, zeker. als je dat doet bij hele grote steekproeven, dan, uh, nou, dan kun je daar zeg maar, een ja, redelijk uh, goed beeld krijgen. Ook van de bewegingen. Uh, trends die aan het opkomen zijn, dat je toch merkt uh, de consument wil toch wat meer gaan boeken. Nou, is dat is een hele belangrijke informatie ook voor aanbieders in de markt. En wat adviseert u nu, leden? Kom met acties, haal de consument over de brug... met prijzen bijvoorbeeld, of met bijzondere zaken... of zegt u nou, doe maar rustig aan, het komt misschien wat later? Ja, het is lastig wat je eigenlijk ziet, hoor. En dat zagen we de afgelopen jaren ook al. Uh, zie je eigenlijk een patroon dat de consument eerst vroeg boekt... en dan blijft het een beetje wat rustiger. En aan het eind van het... Uh, Eigenlijk net voordat de echte vakantieperiode begint, zie je eigenlijk weer een, een, een, een hoos ontstaan. Maar ik denk dat het heel belangrijk is om gewoon de markt goed te monitoren. En op basis daarvan kun je dan uh, eigenlijk je beste strategie bepalen. We gaan eens even kijken naar um, Mayno Remmers, want die is op de vakantiebeurs. Um, meneer Van der Mos, dank u wel voor nu. Maino, herkennen ze daar die aarzeling? Bij de even, oh, heerlijk, ik was even in de tent. Ja, Sorry, ja. ik was even in de bungalowtent. Ja, nou, <coughs> op de vakantiebeurs worden kosten nog moeite gespaard... om de vakantieganger toch een geweldige stand aan te bieden. Er is hier een half strand nagebouwd met palmbomen, zand en zelfs water. De fontein staat nog uit. Er is een kampeerplein, dat hoort hij net al. Hier, bungalowtenten. Uh, Duitsland presenteert zich heel groot. De standhouders uh, hebben flink uitgepakt. Ja, die laten zien wat er in hun land allemaal te doen en te beleven is. Want er ervaring is een heel belangrijk onderdeel van je vakantiepret natuurlijk. Ja, ja een, een, een stand, een desk met wat folders voldoet niet meer. Nee, nee, nee. En, en, en dat zie je ook bijna niet terug. Wat het omdraait op de vakantiebeurs is echt met de locals praten... met de mensen uit de landen zelf die juist dat ene leuke plekje kunnen vertellen. Dat terrasje of dat mooie stadje net buiten de gebaande paden... om toch echt die goede vakantie, ja, vakantiesfeer alvast op te doen. Dit is Wendy van der Gein, Ze is van de vakantiebus. Ik zal de tent weer dicht doen, want de standhouder is er niet. Is het wel zo dat bijvoorbeeld Duitsland presenteert zich hier, Zwitserland? Wordt dat belangrijker door die, toch een beetje die financiële crisis... dat mensen dichter bij huis zoeken? Men oriënteert zich bewust. En Duitsland is altijd een, voor de Nederlander een hele belangrijke bestemming geweest. En ook een hele mooie bestemming van alle markten thuis. Dus. Ja. Dat, dat klopt, eh, Nederland bijvoorbeeld ook, ja. wat, wat, wat je ook steeds meer ziet op heel veel vakantiesites... want mensen boeken voortaan zelf, ze gaan ook niet meer zo gemakkelijk naar een reisbureau... Hè, ze doen het thuis van achter de computer... dat ervaringen van anderen in zo'nzelfde hotel... of op zo'n plek die, die je vaak kunt lezen, of hele logboeken... soms schrijven mensen een compleet dagboek op internet... hoe hun vakantie daar en daar was met, met dit en dit hotel en die en die stad... Ja, ja, dat zie je zeker ervaringen en, en beoordelingen ook van anderen. Die bepalen ook steeds meer de keuze van de bezoeker. En uh, dat laten we ook terugkomen op de beurs. Zodat uh, elk half uur op verschillende podia uh, experts, uh, reizigers zelf uh, en reisleiders ook uh, hun verhaal vertellen. En ervaringen delen over hun leuke vakantieplekjes. En mensen willen iets bijzonders boeken, uh, willen dingen doen vooral. Actief, ja, actief. Ook wel een combinatie met zon, zee en strand, zeker wel. Maar uh, men kiest er bewust voor om bijvoorbeeld te fietsen of te wandelen. Uh, en aan van tuurlijke vakanties doen het ook altijd heel goed. Uh, dus ja, dat klopt. Dat... En dat kan toch tegen een redelijk budget. Voor elk wat wils, ja zeker. Ja, je kan het zo luxe maken als je zelf wilt. Maar je kan ook natuurlijk heel uh, bij, de, bij de locals zelf, bij de inheemse bevolking zelf in een hutje gaan, uh, gaan slapen. Ja. Uh, dat, dat is maar net waar je, waar je zelf de voorkeur aan geeft. Ja, voor ieder wat wils op de vakantie. zie ik een interessante stand, zegt er staan allemaal flessen champagne in. Hangt een rood-wit lint voor, maar het is voor een beetje verslaggever... geen enkel beletsel. Even kijken hoor. Dat is een kampeer. Alles voor de kampeerder. En dan ja, een stand maar helemaal vol met champagneflessen. Klopt, we staan op de stand van ACSI in. Die pakken mooi uit met champagne ook. Oh, wacht even. Ja. Oh. <truhend> Het zijn lege flessen. <laughs> ze hebben een kurk, een kroonkurk, maar ze zijn leeg. Er ja, zit niks in. Daar moet je voor worden uitgenodigd voor de echte world. <laughs> Kijk, het is toch al te merken dat het wat minder moet hè? Oh, op die manier. Nou. <laughs> wel champagne in de stand, maar lege flessen. Oh, maar goed. Vol op vol hoor. Er nee. ja, zijn ook vol. Nou, dan gaan we die zoeken. Dan Teus gaan we die wel. zoeken ook. Oh. Jo. <laughs> De stemming is nog goed. Tenminste, moet er nog in komen. Vijf voor half acht, u luistert naar het Radio 1-journaal. Het Franse stadje Chaville zet een bejaardenhuis, een hoogbejaarde inwoonster op straat. Het gaat om een 94-jarige vrouw die een huurachterstand had. Volgens onze correspondent Frank Renaud zorgt de zaak in Frankrijk voor de nodige ophef. Het gebeurde afgelopen vrijdag, maar is nu pas door de Franse pers onthuld. On vous raconte ce matin donc les malheurs d'une vieille dame de 94 ans. Een va vrouw van 94 jaar oud werd met al haar bezittingen uit haar bejaardenhuis gezet in een stadje ten westen van Parijs. De bejaarde vrouw werd in een ambulance gezet en naar een zoon van haar gereden, al dus directeur Pascal Jean -Vert van de branchevereniging van bejaardenhuisdirecteuren. En toen was het probleem, de zoon was niet thuis. De ambulance keerde toen niet terug naar het bejaardenhuis, maar reed naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis. Daar werd de 94-jarige vrouw achtergelaten bij de eerste hulppost. Dat hadden ze inderdaad iets beter kunnen doen, al dus Pascal Chamfer. Hoe dan ook, de oude dame sliep drie nachten noodgedwongen op de eerste hulppost van het ziekenhuis. En pas nadat de Franse pers erover berichtte, ging het bejaardenhuis door het stof. Nous avons pris une je le het was onhandig wat we hebben gedaan en ik heb spijt. Al dus directeur Richard Claverie van het bejaardenhuis. En tout cas, euh, je voulu cette personne, euh... We hebben de vrouw nooit zo op straat willen zetten, zegt hij. Het probleem was namelijk dat de dame van 94 jaar al anderhalf jaar geen huur meer betaalde aan haar bejaardenhuis. Haar schuld was opgelopen tot 40.000 euro. Zij zelf kon of wilde niet betalen en haar zoon reageerde niet op brieven en aanmaningen. Een jaar en demi met een familie die le dialoog met het en die continu dialoog met het, met het, met het ruim anderhalf jaar is geen huur betaald. en de familie weigerde elke dialoog. aldus de directeur van de branchevereniging van bejaardenhuisdirecteuren. Hoe dan ook, in Frankrijk wordt er schande over gesproken. La personne pas à être Deze vrouw had nooit zo uit het bejaardenhuis mogen worden gezet. zegt minister voor senioren, Michelle Delaunay. Het probleem gaat dieper dan alleen dit geval, zegt ze ook. De vrouw werd op straat gezet door een privé-bejaardenhuis. En die privé-instellingen gedragen zich als een bedrijf. Dus ze willen winst maken. Maar bij bejaardenhuizen moet het niet om geld gaan, maar om zorg. Daarom wonen senioren in een bejaardenhuis.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 De Mercedes onder de busjes. Radio 1. Het NOS journaal. Nieuwe golfbosbranden in Australië en zorgdebat light op door CPB-stuk. Half acht is het. Goedemorgen, ik ben Doral Megens. Australië maakt zich op voor een nieuwe bosbranden. nu in de staat New South Wales. De weersomstandigheden maken het moeilijk het vuur te bestrijden. Verspreid over de hele staat woeden op dit moment meer dan 100 branden. De overheid spreekt van catastrofale omstandigheden. De temperaturen ruim boven de 40 graden. Het is kerkdroog, er staat een harde wind. Branden kunnen dus razendsnel ontstaan. En het is bijzonder moeilijk om ze te bestrijden. Correspondent Robert Portier was dat vanuit Australië. Suzanne de Waard woont op Tasmanië, het eiland bij Australië. Ze zit op ongeveer 50 kilometer van hevige bosbranden. Maar dat we hier hebben, dat is de rookoverlast. En op dit moment staat de wind goed, dus op dit moment valt het mee. Maar we hebben al een paar keer gehad dat het echt behoorlijk dicht bewolking is. En één keer is zelfs de politie langsgekomen om even te waarschuwen dat we alle ramen en deuren dicht moesten houden vanwege de rookoverlast. De autoriteiten hebben open vuur voorlopig verboden in Tasmanië en in New South Wales. Bijvoorbeeld barbecue mag niet meer. Nationale parken zijn gesloten. De solidariteit in de zorg komt onder druk te staan. Hoger opgeleiden gebruiken minder zorg, terwijl ze steeds meer bijdragen aan de zorgkosten van mensen met een lagere opleiding, zeggen onderzoekers van het Centraal Planbureau. Om de zorg beter af te stemmen op de individuele voorkeuren kan het basispakket worden verkleind, zegt het CPB. Renske Leijten van de SP is tegen het plan. Het heeft de taak om uh, dingen te organiseren voor iedereen. He, onderwijs organiseren we ook voor iedereen. Omdat we zeggen, uh, onderwijs is belangrijk voor iedereen... ongeacht je capaciteiten waar je terechtkomt. En dat vinden wij van zorg ook. En ook de PVV is tegen het plan. De omstreden neuroloog Ernst Jansen steur komt bij de kliniek in het Duitse Heilbron aan de slag... omdat hij een Nederlandse verklaring van geen bezwaar had waren na zijn aanstelling wel wat geruchten, maar er was geen reden om te twijfelen aan de documenten, zegt de directeur van het ziekenhuis in Heilbronn. Hij had een gültige Deutsche approbation als arts. en een gültige Fachartaanerkenning van een nordrhein-westfälische behörde in dem uit het jaar 2006. Uit 2006. Het document dateert dus van na Jansens ontslag bij het Medisch spectrum in Enschede. De strafzaak die nu tegen hem loopt was toen nog niet aan de orde. Straks na weer een reclame. Een gesprek met correspondent Wouter Meijer over een tweede klacht... die in Duitsland is binnengekomen tegen Janssen-Steur. 27 van de Nederlanders verwacht dit jaar niet op vakantie te gaan. Vorig jaar was dat nog 22 dat Blijkt allemaal uit onderzoek van het Nederlands Bureau voor Toerisme. De meeste mensen willen nog steeds graag op vakantie... maar zien zich wel genoodzaakt om er minder geld aan te besteden. Dan kiezen ze ervoor om minder vaak te gaan, dichter bij huis te blijven... korter weg te gaan en als ze gaan, minder uit te geven. In Belfast zijn voor de vijfde nacht op rij rellen uitgebroken. Ruim 200 pro-Britse demonstranten gooiden onder meer molotov-cocktails en stenen naar de politie. Ze zijn woedend op het besluit om de Britse vlag alleen nog op feestdagen op het stadhuis van Belfast te hijsen. De politiechef van Noord-Ierland zei dat er vooral veel jonge kinderen meevechten. Ik heb over the weekend youngsters 10, 11. 14, 15-year-olds. in grote without parental control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 Het is nog een paar dagen zacht winterweer, want vanaf vrijdag gaat dat veranderen. Op dit moment is het bewolkt en op veel plaatsen droog. In het noordoosten is de bewolking dikker en daar valt plaatselijk een beetje regen of motregen. Later kan het ook in de rest van het land een beetje miseren. De zuidwestenwind is matig van kracht en de temperatuur stijgt licht naar zo'n 8 of 9 graden. Morgen, woensdag, zijn er perioden met regen. Aan het begin van de middag wordt het overwegend droog... en vooral in de noordwestelijke helft van het land schijnt dan regelmatig de zon... En met 8 graden wordt het ongeveer even warm als vandaag. Donderdag is het nog vrij zacht. Maar vrijdag draait de wind naar het oosten. En in het weekend wordt het gevoelig kouder. S'nachts gaat het licht vriezen. En overdag ligt de temperatuur iets boven nul. Het is dan overwegend droog. Maar als er neerslag valt, dan is dat in de vorm van een beetje sneeuw. AMB Verkeersinformatie. Het is minder druk dan normaal op dinsdag. Van de in totaal 45 kilometer file staan de meeste in de regio Utrecht. Wat opvat is de A50, zwollen richting Apeldoorn. Tussen Heerde-Zuid en Epe 3 kilometer door een aanrijding. De weg is daar wel weer vrij.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 Volg dan een intensieve taaltraining afgestemd op uw ambities en vakgebied bij Radboud Into Languages. Onderdeel van de Radboud Universiteit Nijmegen. Voor meer informatie www.into.nl Zeven minuten over half acht. Goedemorgen. U luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. Het buitenlands beleid van de regering Obama in de tweede termijn bespreken we zo dadelijk met Willem Post. Al het nieuws vindt u op nos.nl. Eerst naar uh, de Nederlandse omstreden arts Ernst Janssen-Steur. Een nieuwe ontwikkeling in de zaak rond die arts. Uh, Kliniek in Helbron liet namelijk weten dat Janssen-Steur... een Nederlandse verklaring van geen bezwaar had. We gaan naar Berlijn, naar correspondent Wouter Meijer. Wouter, met die verklaring kon hij dus aan de slag in Helbron. Is het duidelijk wie die verklaring heeft afgegeven? Nee, er is eigenlijk alleen duidelijk wie die verklaring heeft aangevraagd. Dat is een Duits regionaal bestuur in eh, Noord-Rijn-Westfalen. Daar moest hij worden ingeschreven. omdat hij zich via die bureaus ging aanmelden. of ging aanbieden. zijn diensten ging aanbieden aan ziekenhuizen. Een aantal ziekenhuizen hebben daar gebruik van gemaakt. Het vierde ziekenhuis was dat in Helbron. en daar is hij nu tegen de lamp gelopen. Eh, dat is aangevraagd door dat regionale bestuur in 2006. om te bepalen of eh, ze hem daar een werkvergunning konden geven. Waar ze die hebben aangevraagd in Nederland is niet bekend. maar ze hebben hem in ieder geval gekregen, zegt het ziekenhuis ziekenhuis nu. En dat is toch vreemd in 2006, want toen was Jans de Stuur al twee jaar daarvoor ontslagen in Enschede. Dus hij was al in opspraak geraakt. Uh, er zat een beëdigde verklaring vervolgens bij in het Duits. Dat onderstreept volgens het ziekenhuis dat hun niet verweten kan worden. Daarom melden ze dit natuurlijk allemaal. Hè, om te zeggen, wij hadden geen aanwijzingen. Wij hadden alle papieren goed. Zelfs een document uit Nederland. Dus wij hadden geen, enkel, geen enkele aanwijzing dat deze arts misschien niet te vertrouwen was. Hij had juist de goede papieren. Maar er heeft zich bij de kliniek in Heilbron wel een tweede patiënt inmiddels gemeld... met een klacht over Janssen Steur. Wat is er bekend over die tweede patiënt? Nou, de kliniek zegt niet wie dat is. Uh, alleen dat hij of zij zich heeft gemeld na de eerste berichten in de media... en inderdaad klachten heeft na een behandeling waarbij Janssen Steur betrokken was... Het uh, is dus de tweede patiënt, want zondag hoorden we al dat een eerste patiënt zich had gemeld. Van haar weten we uh, dat ze klachten heeft na een ruggenmergpunctie. Had ze pijn die je niet zou moeten hebben na zo'n behandeling? Ze heeft zich ook bij de plaatselijke krant gemeld. Dus zij zoekt zelf ook de publiciteit en zegt dat ze graag als getuige wil optreden als er een onderzoek wordt ingesteld. Ik vraag me dan wel af waarom deze patiënten zich nu pas melden. Dat kun je inderdaad afvragen, want die melden zich pas nadat eh, bericht, be bekend wordt... Dat, er een, dat ze behandeld zijn door een arts die in opspraak is geraakt... Eh, en niet gewoon omdat ze klachten hadden. Eh, dat, dat is een beetje vreemd, maar misschien dat eh, mensen eerst denken... dat het heel normaal is en dan als ze horen dat die arts dat daar misschien een luchtje aan zit, dat ze zeggen... nou, ik meld het me toch maar, want misschien zit er dan nog een schadevergoeding voor mij in... of kan ik helpen bij het onderzoek? Kliniek, zeg jij net al, laat weten, niks verkeerd hebben gedaan. Hoe gaan ze wel dan verder om met deze zaak? En hoe doen de autoriteiten dat bijvoorbeeld? Nou ja, het ziekenhuis zelf uh, gaat nu alle dossiers van de patiënten... waarbij de Nederlandse neuroloog was betrokken... gaan ze on laten onderzoeken door collega's van buiten. Die komen van het universitair ziekenhuis in Heidelberg. Uh, ze weten nog niet hoeveel dossiers dat zijn... maar die laten ze door de collega's van een ander ziekenhuis allemaal uh, doornemen. En justitie is uh, gisterochtend begonnen aan een vooronderzoek naar Janssen Steur. Het is een onderzoek om te kijken of er een strafzaak in zit. Heb je enig idee waar Janssen-Steur uh, nu is? Is hij is nog in Duitsland, weet je dat? dat? Dat weet niemand. Hij heeft de kliniek vrijdagavond verlaten. Dat is eigenlijk het laatste wat we over hem gehoord hebben. Meteen na de eerste berichten, dus nog voordat het ziekenhuis besloot... om de samenwerking op te zeggen. Sindsdien is hij eigenlijk spoorloos. Hij had ook geen echt vast adres in Huilbron. Hij woonde daar in hotels over het algemeen. Uh, en echt spoorloos is hij natuurlijk ook weer niet, want hij wordt niet gezocht. Uh, er is geen arrestatiebevel tegen hem, dus hij kan zich vrij bewegen... in Nederland en in Duitsland. Alleen niemand weet waar hij is. Goed, Wouter Meijer, dank je wel. Tom van Hek, die zie je. Goedemorgen. Althans, thuis, maar via een glasheldere verbinding. Goedemorgen Tom. Goedemorgen. Um, ja, de beste voetballer ter wereld voor de vierde keer op rij. Gouden bal ja. voor Lionel Messi. Kon ook niet anders, hè? Nee, het kon ook niet anders. We zeiden gisterochtend al alleen als mensen denken... ja, hij heeft hem al zo vaak dat soms een rol gaat spelen. 41 van de stemmen van mij dat het nog meer mogen zijn... maar goed, vierde keer op rij, eerste voetballer die dat lukt. Uh, ja, we kunnen nog van alles over hem vertellen... maar volgens mij is het allemaal al verteld. Het is gewoon een, een fantastische speler. En uh, ja, deze bekroning is wat mij betreft... en ik denk wat iedereen betreft volledig terecht. Moeten we hem niet de volgende jaar, uh, komende jaren... de Messi-trofee gaan noemen? Of, hoe lang denk uh, je dat hij nog op dit niveau uh, nou ja, het presteert? het mooie is in sport dat we altijd denken dat er mensen zijn die onverslaafbaar zijn en altijd blijken het mensen te zijn die ergens in hun leven ook een keer een terugslag krijgen, een periode krijgen dat het allemaal wat minder gaat. Bij die Messi, hij is het jaar ook alweer goed begonnen hoor, 2013 dus wat dat betreft uh, logistraf die dat volledig. Dit is al uniek, vier jaar op rij en eigenlijk nu met een grotere overmacht door als zijn doelpunten dan ooit. Uh, hij moet nog wel eens een keer met Argentinië iets heel groots gaan halen, oh ja, het ja. allergrote rijtje. Dat, dat geldt toch ook nog wel een beetje in de voetballerij. Maar en dat is nou jammer. Dat was zo... Je had het gewoon niet moeten zeggen, nee. dat het een glasheldige nee. verbinding nou, dat was. Dat was hij wel, ja. een beetje instabiel. <laughs> komt hij dan nou weer terug? Nee, hij komt niet weer terug. Helaas, dan gaan wij naar uh, Amerika. Mag ik hopen? Ja toch, zo is dat. Verkeersinformatie krijgt u zo dadelijk van ons. Obama heeft... Uh, repu nee, we gaan toch weer terug naar Tom van het Hek... want hij hangt weer fijn, Tom van het ja, Hek. Ja, een vogeltje op de lijn of zoiets. Ik weet het niet. Nou ja... Anyway, we hadden het over uh, dat Messi ook vast wel... Um Ooit is ergens een bal uh, naast gaat schoppen. Uh, ja. Al is hij het jaar goed begonnen, zei je. En toen begon je over uh, het nationale elftal. Nou ja, ik zei, hij zou ooit eens met Argentinië ook nog eens een wereldtitel moeten halen. Dat is Maradona gelukt, dat is Beckenbauer gelukt. Dat is Kruijf ook niet gelukt. Altijd tot grote pijn van Kruijf en ons allemaal natuurlijk in 74. Want zo'n wereldtitel maakt zo'n zo carrière helemaal compleet. Maar ja, laten we hopen dat dat er nog eens in zit voor hem. Maar het doet aan hem niks af, hoor. Het is gewoon de, de allergrootste van dit moment. En misschien wel van de hele. Story. Goed, even, even snel de andere winnaars, de andere ja. besten van de afgelopen seizoen. Nou, Abby Wembeck, dat is een vrouwelijke voetballer. Dat is een beetje nieuw dat die zo mooi naar voren komen. Ze is een prachtige speelster van Amerika, die heeft een uh, topscore van het Olympisch toernooi. Del Bosque, de coach van Spanje, Europees kampioen na de wereldtitel, helemaal terecht. En toch een beetje opmerkelijk, een wereldelftal met uitsluitend spelers uit Spanje. Met Falcao als enige van niet uh, Barcelona of Real. Falcao van Atletico Madrid. En ik vind dat wel een beetje opvallend, alsof er geen Bundesliga is, alsof er ja. geen Premier League meer is, en de Spaanse clubs zijn goed en dit zijn allemaal goede spelers, maar goed, ze zijn door hun 50.000 eigen collega's naar voren geschoven, dus daar kunnen we niks van zeggen, maar het uh, gaat mij wat te ver hoor, dat wereldelftal met uitsluitend uh, in, bij schulden clubs spelende Spaanse profs zeg maar, dat gaat mij wat te ver. Kijk eens aan, Tom heeft gesproken. We moeten nog even naar Pat McQuaid, uh, tot slot Tom, want de voorzitter van de Internationale ja. Wieren-Unie is uit het bestuur van WADA gezet, waarom? Ja, waarom? Officieel is daar nog niks over bekend. Het is pas een aantal uren geleden uh, gebeurd. Iedereen houdt de kaken op elkaar, maar je ontkomt er niet aan... de, de WADA-commissie, de onafhankelijke commissie... die die hele zaak Armstrong had onderzocht. Dat grote, grote kritiek op de rol van de UCI daarin. Nou, Pat McQuaid is de voorzitter daarvan. Als een paar maanden later hij uit die commissie nu wordt gezet... uit het bestuur van de WADA, dan is 1 en 1 wel 2. Dat zal de komende dagen wel gaan blijken. Officieel weet Pat McQuaid nog niet waarom. Weet de UCI nog niet waarom. En zegt de WADA alleen... Dat het uh, feit zich heeft vo uh, voltrokken. En nog niet uh, waarom dat feit zich heeft hmm. voltrokken. Maar die 1 en 1 is 2. Dat het allemaal te maken heeft met de nasleep van de zaak Armstrong. En de dubieuze rol van de UCI daarin. Uh, dat mag duidelijk zijn. En de komende dagen hebben we gelukkig weer wat om naar uit te kijken. Tom van het Hek. We hebben genoeg te bespreken. Dank je, Tot later. Doei. Hoi. Nieuwe ministers, een nieuwe baas voor de CIA in de Verenigde Staten. Wat betekent dat voor het buitenlands beleid van Obama? Vragen we zo aan Willem Post. Eerste verkeersinformatie bij de ABB. De Mara Bruggemans met een rustige ochtendspits. Dat klopt, Marcel. Het is nog steeds minder druk dan normaal. op Dinsdag We zitten nu op totaal 80 kilometer file. En wat opvat is de A27. Gorkum richting Almere. Daar is een ongeluk gebeurd. Voor Beeldhoven 2 kilometer en de linkerrijstrook is dicht. Dit is het NOS Radio 1 Journal. Met Lara Rensen en Marcel Oosten. Obama heeft uh, Republikein Chuck Hagel uh, voorgedragen als minister van Defensie. John Brennan moet de nieuwe CIA-chef worden. En vorige maand werd John Kerry al naar voren geschoven als minister van Buitenlandse Zaken. Nou, daarmee lijkt Obama's ploeg voor zijn buitenlands beleid compleet. En dus gaan we het over hebben met Willem Post, Amerika-deskundige aan Instituut Klingendaal. Willem, goedemorgen. Goedemorgen. Wat zegt dit team over het buitenlands beleid van uh, Obama? Ja, Obama eh, markeert zijn buitenlandbeleid. We kennen hem natuurlijk al vier jaar. Hè. De president is ook het hoofd van de buitenlandse politiek. Dus hij is echt dominant. Hij kiest zijn um, uh, mensen. Ja, kijk, uh, een, een nieuwe buitenlandse politiek, uh, dat, dat is, uh, denk ik, niet, niet echt juist. Ik denk dat je kunt spreken wel van een uh, opvallend versterkt accent. Uh, dit is echt de triomf van Obama's uh, pragmatisme. Uh, ja, de, de namen die je noemde, ja, dat zijn echt de oude rotten uit de realistische school in de buitenlandse politiek. Dus hm. ja, dat, dat is wel een opvallende keuze. Hoor. Maar wat bedoel en, je daarmee, Willem, met Obama's pragmatisme? Hoe, hoe zien we dat terug in het beleid? Ja, kijk, de tijd van Bush is nu echt voorbij. He, de, de tijd van langdurige militaire interventies, zoals in Afghanistan en Irak. Nee, nu gaat het echt in versterkte mate nog om prioriteit te stellen. Niet overal haantje de voorste, he, die beruchte slogan. Uh, leading from behind, met anderen. Kijk maar naar Libië destijds. He. We willen wel ingrijpen, maar dan toch een beetje achteraf. En eerst Italië en Frankrijk en de Arabische Liga moeten het steunen. Kijk, dat, dat zijn echt de geluiden die passen bij deze Obama doctrine, bezuinigen op defensie ook. Nou, dat is precies het tegenovergestelde van wat Bush natuurlijk deed. En, en Hegel, uh, wellicht waarschijnlijk, hè, de nieuwe minister van Defensie, hij moet nog worden goedgekeurd door de Senaat, zal nog wel even een robbertje worden gevochten. Uh, ja, die heeft al gezegd, ik, ik wil echt bezuinigingen op defensie steunen. Nou, dat, dat is toch wel een opvallend iets. Amerika uh, richt zich meer op de eigen natie. Obama heeft gezegd nation building. Hè. Ja. Dat, dat moeten we nu vooral ook gaan doen. Maar niet meer Haantje de Voorste. Daar kwam natuurlijk ook kritiek op op de eerste termijn van Obama. dat hij ook het Midden-Oosten, wat heeft laten versloffen, verstoffen, eh, daar geen initiatief heeft genomen. Daar niet Haantje de Voorste was. Gaat dat dan nu veranderen? Uh, nee, dat, wordt, dat beleid van Obama richting Israël en, en de Palestijnse autoriteit... ik denk dat dat versterkt wordt doorgezet in die zin... Obama heeft het eigenlijk gehad met Netanyahu. We krijgen binnenkort verkiezingen in Israël. Dat zou wel eens de meest nationalistische Israëlische regering kunnen opleveren. Ja, en iemand als Hegel heeft al gezegd... de Israëlische regering moet met Hamas gaan onderhandelen. Ja. Nou, dat, dat, dat is eigenlijk ook in lijn met hoe Obama zich dus opstelt ten opzichte van Israël. Dus in Israël is deze uh, nominatie van Hegel nou niet bepaald met gejuich ontvangen. Ondertussen... Uh, um... Is het drama Syrië nog altijd uh, gaande? Uh, hoe zal, als we kijken naar die doctrine die jij noemt... leading from behind, uh, het Amerikaanse beleid... in aanzien van dat land uh, veranderen of verandert er niet? Ja, ook dat wordt in versterkte mate doorgezet. Het voorzichtig pragmatisme ten opzichte van Syrië. Ja, nou, naar lang toekijken heeft de Verenigde Staten de Syrische oppositie erkend maar dan vooral in politieke zin. Er wordt wel wat geld uh, ingestopt, hè, maar, maar zeker geen militaire ondersteuning... Hè, wat een land als Qatar bijvoorbeeld wel doet. Dus ja, voorzichtig en met mate en, en in ieder geval niet interveneren. En weet je, John Kerry, uh, de minister van Buitenlandse Zaken, hè, de nieuwe... Uh, nog niet zo lang geleden was hij kind aan huis bij president Assad. Hij heeft hem zelfs edelmoedig genoemd. Dat was, van anderhalf jaar geleden, in een tijd dat de VS Syrië nog nodig had... voor de stabiliteit in de regio. Nou, die tijden zijn veranderd, Kerry zal het echt niet meer zeggen. Maar ja, dat duidt natuurlijk toch wel op, ja, ook wel weer dat pragmatisme. Kijken hoe de omstandigheden zijn en in ieder geval niet overal meer dominant willen zijn. Dat is, dat is het geluid van Obama en dat wordt in versterkte mate nu doorgezet. Ja, en als Verenigde Staten ergens landen nodig hebben, dan is dat in Zuidoost-Azië. En China bijvoorbeeld, zal Kerry vooral daarheen afreizen? Ja, het is volstrekt duidelijk dat dit is de topprioriteit van de Obama-regering. We praten hier over de twee belangrijkste landen in de wereld. Vanaf 2011, dus allemaal nog niet zo lang geleden, heeft Obama een nieuwe pivot ingezet. Misschien voor ons Nederlanders een wat wonderlijk woord. Maar dat betekent eigenlijk dat je, ja, dat je toch wegdraait van de oude continenten als Europa. Inzet op China. Nou, we hebben gezien dat de Amerikanen zo'n 291 militaire bases hebben in die hele waaier om China heen om toch iets van ja, een counterbalance hè, op te bouwen. Dat ja, het liefst willen de Amerikanen natuurlijk een stabiele uh, relatie met China. Hè, maar dan moet je ook wel, wel, wel zeker ook, ook, ook militaire macht uitstralen. Je moet het niet gebruiken. Deze regering is wars van militaire interventies. Maar het is dan vooral ook een politiek statement. Hè, van daar liggen onze belangen. Daar ligt het zwaartepunt van de internationale betrekkingen voor de Verenigde Staten. Nou, het, is, het is ook wel bijzonder dat de VS aan Australië... Uh, toestemming heeft gevraagd om daar militairen te plaatsen. En Nieuw-Zeeland is het volgende land. Mm. En we hebben natuurlijk al Japan met Amerikaanse basis, Zuid-Korea. Het is een hele waaier van landen ja in een, in een kring eigenlijk om, uh, om China heen. En dat wordt interessant de komende jaren. Dat is echt de nummer één prioriteit. En voor Europa ja, is dat misschien niet zo prettig, maar dat is de realiteit. Ja, want jij zegt het al, uh, Amerika draait van Europa weg. Wat kunnen we dan verwachten van de Verenigde Staten van Obama in zijn laatste termijn? Ja, ik denk dat, uh, dat er meer druk wordt uitgeoefend op een land als Duitsland. Het is volstrekt duidelijk in Washington dat Duitsland het leidende land is. In ieder geval van het Europese continent. Nou, kom op. Hè, de Tweede Wereldoorlog, dat is het geluid vanuit Washington. Dat is lang geleden. En je moet ook je militaire verantwoordelijkheid nemen. Prima dat de Duitsers iets doen in Afghanistan. Maar dan altijd wel in het meest uh, veilige gebied. Met streng omschreven politietaken. Kom op. Als je de leading nation van Europa bent, neem die verantwoordelijkheid. Niet zoals destijds in dat de Duitsers zich heel erg afzijdig hielden. Een soortgelijke ontwikkeling zie je eigenlijk in Japan... Hè, wat, wat ook een soort overgang meemaakt naar toch een meer militaire rol in Zuidoost-Azië. Dat verwachten de Amerikanen van de Duitsers ook. Ja, en de Amerikanen moeten heel erg bezuinigen op defensie. Dus dat betekent dat alle NAVO-partners ook misschien wel een extra steentje weer moeten bijdragen. Nou... Andere, ja, ik moet er even, uh, andere stimuleren, kat uit de boom kijken, pragmatisch zijn, dat klinkt allemaal nog niet zo heel erg Nobelprijswaardig. Nee, het, is, uh, het was de afgelopen vier jaar een, een, een vleugje idealisme hè, bij dat pragmatisme van Obama. Uh, ja, daar zullen we denk ik de komende vier jaar niet zoveel van merken. Hillary Clinton was natuurlijk een minister van Buitenlandse Zaken die. Ja, die heel vaak toch ook sprak over de mensenrechten. Nou, dat zal Obama zeker ook nog wel eens uh, blijven doen. Maar ja, toch misschien in wat mindere mate. En Obama zal de eerste zijn om te zeggen... we leven in een gecompliceerde wereld, een gevaarlijke wereld. We gaan ook door met de drone-attacks. Die, die aanvallen met uh, onbemande vliegtuigen op terroristenkampen... in, in het grensgebied van Afghanistan en Pakistan. maar ja, kijk, dat, dat is het geluid wat we vanuit Washington zullen horen. De Afghanistan-oorlog zal in versneld tempo op de grond worden afgebouwd. De, de militaire top in de US had gehoopt dat Obama nog wel zo'n 20.000 militairen zou achterlaten in Afghanistan. Nu zijn alweer de nieuwe geluiden. Nou, misschien 3.000, 5.000, 7.000 houden we over om een oogje in het zeil te houden. Nee, het is het Amerikaanse leger wat in snel tempo verandert in echt een high-tech leger. Ik noem al even die drone-attacks. Daar wordt op ingezet. Prioriteiten stellen. We kunnen niet meer alles. Ja. En uh, ja, de Verenigde Staten blijft een supermacht, maar niet op alle fronten meer dominant. Nee, en vooral kijkend naar het eigen belang. Willem Post, ja. hartelijk dank voor de analyse. Geen dag. Goedemorgen. Het NOS Radio en Journal Media Overzicht. 130 branden woeden er op dit moment in het Australische Nieuw-South Wales... waar het boven de 40 graden is en ook nog eens hard waait. Net als in de rest van het zuiden van Australië trouwens. Op de site van de televisiezender ABC News is een indrukwekkende kaart te zien... met de actuele brandhaarding. Dat zijn er nogal wat. Deze brandweercommissaris vertelt over Dartmoor in de staat Victoria... een van de getroffen gebieden. However, Dartmoor is on the highest of alert... Uh, community meetings are continuing today to ensure that the community members that are still in the Dartmoor district are fully briefed and can ask questions about the extent of that fire. We don't believe this fire will be controlled today. This will reach definitely in tomorrow due to the conditions um, that are existing in southwest Victoria. Hogere staat van paraatheid dus in Dartmoor. Mensen worden geïnformeerd en het blussen hoorde dat zal nog wel even duren, vertelt de Australische brandweercommissaris dus op ABC Nieuws. Er is dus hoop voor de pensioenfondsen. De Sector is momenteel in de ban van de kortingen die gepensioneerden op 1 april zullen krijgen. Maar het zou zomaar eens kunnen dat de pensioenfondsen er begin volgend jaar een stuk beter voor staan. Zeggen economen en analisten tegen de Telegraaf. Ze wijzen op de rente voor sterke eurolanden zoals Nederland. Die is de afgelopen dagen sterk opgelopen. Die stijging zal doorzetten verwachten ze. En dat is positief voor de pensioenfondsen. Die moeten bij een lage rente namelijk extra geld opzij zetten voor toekomstige pensioenen. De Volkskrant heeft de hele voorpagina ingeruimd voor een artikel over thorium. Een metaal dat gebruikt kan worden voor de ontwikkeling van kernenergie. Er staat ook een foto bij. Het zijn vrij onschuldige stukjes. Pillen, het lijkt wel veevoeder. China, Japan en India zijn ermee bezig. Volgens een Britse kernenergie-expert is het voordeel van thoriumreactoren dat ze minder nucleair afval produceren dan de huidige kerncentrales. Wacht met de aanleg van nieuwe wegen tot de file druk hoger wordt... Dat zeggen hoogleraren tegen het Financiële Dagblad. De aanleg van meer en bredere wegen heeft de afgelopen jaren tot veel minder files geleid. Maar loont het nog wel om het wegennet verder uit te breiden, vraagt de kans hier af. Want asfalt kost natuurlijk veel geld. Door de aanleg van geluidsschermen, verdiepte bakken en tunnels... kost een snelweg gemakkelijk 50 miljoen euro per kilometer. En dat kan meer zijn dan het oplevert. Volgens de telegraaf is Nederland vorig jaar ontsnapt aan een ramp... Een machinist van een Arriva-trein kende het baanvak niet goed en reed daardoor door een rood sein. Dat gebeurde bij een druk knooppunt bij Zwolle. De trein kwam vlak voor een naderende reizigerstrein van de NS tot stilstand. Volgens de NS mogen machinisten bij hen niet rijden... als ze de rijweg niet goed kennen. De Belgische spoorbeheerder Infrabel kan bij de VAT melden... dat er in België steeds minder gevaarlijke situaties op het spoor zijn. Vorig jaar zijn er 75 treinen door rood gereden. 34 keer veroorzaakte dat mogelijk gevaar. Het is wel bijna tien keer minder dan het jaar daarvoor. En trouwens schrijft dat Nederlandse rechters het steeds vaker melden... als te maken hebben met slecht functionerende advocaten. Rechters kunnen dat bij de president van een rechtbank melden... die je daarna dan aankaart bij de Orde van Advocaten. De Orde sprak vorig jaar met rechters af dat zij zouden rapporteren... over slecht presterende vreemdelingenadvocaten... maar ook over advocaten in andere rechtsgebieden wordt geklaagd. Allemaal informeel trouwens. Van een formele meldingsprocedure willen de rechters niets weten. En pastoor Harm Schilder uit Tilburg, weet je nog van die klokken... gaat de namen en foto's van mensen die zich uit willen schrijven... bij de katholieke kerk ophangen in zijn parochie. Op die op die manier kunnen de parochianen voor deze mensen bidden. En liever nog ze overhalen om toch vooral te blijven, zegt Schilder in Brabants Dagblad. De pastoor denkt zo de gehele gemeenschap te betrekken bij het probleem. Hij wil mensen trouwens niet ermee aan de schandbal nagelen. Barcelona van Lionel en Messi voor de vierde keer uitgeroepen... tot beste voetballer van de wereld, heeft u net gehoord. Uh, foto's in de krant van Messi in zijn zwarte glimmende pak... met witte stippen en dito-gestippelde vlinderdas...